I'm uh -huh.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 Time I think of you, it always turns.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 Valt op de radio natuurlijk niks te zien. Net zo min als jij wordt gezien in de dode hoek van een vrachtauto. Blijf uit de dode hoek, fietsers. Hoe? Hans Klok verklapt de truc op dodehoek.nl. Daar kun je mee thuiskomen. me Well, baby.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 Niks moet, je weet wat ze zeggen Als je nergens zoekt, precies dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe Hey, genoeg rond een 05, romme, klavertje 4 Dagen als deze schaars Dus klagen we niet, niet hier Allemaal goed, we zoeken naar verdier moeten naar een plekje in de vaste kroeg van een vier. Ik ken de haar via via Zijn mijn via ook, ik had zoiets van We zien wel, hoe het loopt, Na nou wat die heel ja Laatste rond, tijd om te vertrekken stuur op weg naar huis, nog een berichtje slaap lekker.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 When I'm home alone, talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone. They're saying now you're rich and now you're famous. Fake ass girls all know your name and of the rich and famous. Your first hit on you, are a shame. Of the life, of the life, of the life we're living. I just wanna live. Don't really care about the things that they say. Don't really.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 I need to know how you could ever hurt me so